Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een ongecontroleerd faillissement in de zorg mag nooit meer voorkomen. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... in een rapport over sluiting van het Slotervaartziekenhuis. Vorig jaar oktober ging het Amsterdamse ziekenhuis failliet. Dat leidde volgens de inspectie tot onrust, onduidelijkheid... en risico's voor de patiënten, al bleven calamiteiten uit. In het rapport zegt de inspectie dat zorgaanbieders... die failliet dreigen te gaan voortaan tijdig moeten regelen... dat de zorg door andere partijen wordt overgenomen. In Berlijn is de protestactie van boos boeren weer voorbij. Duizenden boeren legden daar het verkeer grotendeels plat. Ze zijn tegen nieuwe landelijke milieumaatregelen... en zeggen dat ze dreigen te bezwijken onder de vele regels. In tegenstelling tot Nederland gaan de protesten in Duitsland... niet over vermindering van stikstof... maar over bemesting en bescherming van insecten. De handel in drugs in Europa groeit. Ook worden de drugs steeds sterker. Dat blijkt uit onderzoek van Europol... en een Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving. Criminele bendes in Europa verdienen jaarlijks zo'n 30 miljard euro aan drugshandel. Het populairst is cannabis, dat vorig jaar door 1 op de zeven jongvolwassenen werd gebruikt. Ook de handel in synthetische drugs groeit hard, waarbij Nederland gezien wordt als een belangrijke producent. Een vrouw uit Den Helder is veroordeeld tot 11 jaar cel wegens het doden van haar vriend. Ze bracht in 2016 haar partner met messteken om het leven en gaf hem daarna een duw, waarna die deels in een sloot terechtkwam waar ze hem achterliet. Ook vroeg ze haar kinderen of ze het mes en de telefoon van het slachtoffer konden verstoppen. Waarom de vrouw haar vriend heeft vermoord is niet echt duidelijk geworden. Het weer bewolkt, soms wat regen. Het is 10 à 11 graden. Morgen aan zee, soms veel wind. Het blijft zacht, maximaal 12 graden. Ook donderdag is het nog nacht, nat en vrij zacht. Vanaf vrijdag breekt de zon weer door, dan wordt het geleidelijk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben de John Bakker van de ANWB. Het is al redelijk druk op de Noord-Hollandse wegen. Nog niet zo gek veel bijzonderheden. Er is wel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij de Leidse Rijntunnel, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevaar en Sveen, 9 kilometer. En dat kost je bijna een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Die is echt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 Een, een, een, een vergissing, volgens mij, op Facebook. Een uh, ja, ik heb gezegd namelijk dat voor mij het linkerrijtje van uh, uh, die foto uh, weg mag. Um, maar nu denken ze dat ik bedoel dat die helemaal zwart moet. Nee. Dames en heren, als u me niet verkeerd begrijpt.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 It will be ours.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 When the glory comes It will be ours It will be ours Oh Glory Glory Oh Glory oh, Glory oh. oh, oh. Now the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 Afkomst, dus de mensen ja. waar hij vandaan kwam, dat hij ook werd uitgescholden en dat hij ook een landverrader werd genoemd. Ja. Het, het is dus niet heel zwart-wit, het hele verhaal. Het nee, nee, nee, nee, nee, maar goed, dat, dat, dat is dus ook iets wat ik, um, wat dat, waarom ik het ook zo duidelijk wil maken met van mensen die bijvoorbeeld van Zwarte Piet hielden, uh, altijd dat ja, ik er gespeeld hebben, dat dat niet per se racisten zijn. Nee. Maar... Um, de,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 kampbewoners, heb je kampbewoners. Nee, dat klinkt eigenlijk ook heel raar. Ja, ja dat, dat, um, luisteraars, als jullie een beter woord weten... voor kampers, kampbewoners, In geef Engeland... het aan. Want zigeuners is ook een uh, slecht woord... aangezien zigeuners oorspronkelijk van een bepaalde groep... uit bepaalde landen zijn. En In Engeland niet... heten ze travelers. Travelers vind ik eigenlijk een betere... Uh,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 Aangebrek gebrek aan een Marokkaanse acteur. Die was er niet. Nou ja, jij ziet er ongeveer uit als een Marokkaan, dus doe je het maar. Maar ik kon geen woord Arabisch of geen woord. We hebben een Sandvoortse jongen. Ik weet niet of je nog in Sandvoort woont. Zakaria. Kun ze Ja, die ken ik. Hij is heel goed in goochelen en dergelijke. Maar was vroeger deed hij acteren.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 Dat, dat heeft niets met cultuur te maken. Dat, dat, of dergelijke. Nee. Dus dat, ja, ik vind nog steeds dat. Kijk, racisme gebeurt overal. En ik bedoel, heel eerlijk, um, heel veel um, uh, Hoe heet het? Um, African Americans. Die kunnen heel racistisch zijn naar de blanke Amerikanen. Dat is gewoon zo. Als je soms hun um, ook hun um, stand-up comedian shows die ze echt alleen maar voor andere. Um,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 Thank <laughs> But I heard the same and yet the opposite from a black Christian So I guess where all the market came Since we kill each other, we're clearly disabled Slain I got some black family that don't even know it yet My white family never seems to grab a hold of it But my true kin is every tone, every color Painted red, on my sisters and my brothers But I guess we're colorblind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 Vond Ik vond er helemaal niks ernstigs aan die film. Nee, maar goed, de, de vrijpartij die in die tent is. die is in Amerika nog afgezwakt. Nou, als, als Amerika goed heeft opgelet. heeft Disney al eerder het tekenen van. Uh, ja. University gegeven in Finding Dory. Mm -hmm. Maar ook in de uh, en Beast vorige keer. Ja, dus. nou ja, en heel eerlijk. in uh, uh, Lion King wordt dat ook gedaan, hè? Uh, Lion King 3. Lion King 3? Timon en Pumba.